Zij bent ingeschakeld op jouw CWM Zandvoort We zijn inmiddels aan het derde en laatste uur van Beland. En ja, dat kan maar één ding betekenen The one and only DJJK Het komende uur staat hij non-stop voor jou in de mix Hou hem hier tot aan 12 uur De heetse hits, de heetse dance In de mix Go Please Jouw wekelijkse Forzy Dance muziek bij See It zit er weer op. Ik bedank jullie allemaal voor drie uur lang See It in the House. Samen met DJ Ramoski was het DJ JK. Met programma volgende week vrijdag. 9 uur. Sharp zijn we weer bij je met hete nieuwtjes. Met party partykites en heel veel hete beats. Deze laatste plaats van Diplo. Sluit de setup van DJ JK. Ik zeg tot volgende week. Tot See It.